11 uur. Hemke Woldhuis met het NOS journaal. In België kunnen voorlopig geen vliegtuigen landen en opstijgen. en Dat komt door een technische storing bij het luchtverkeerscentrum Belgocontrol. Dat is het centrum dat al het vliegverkeer in België regelt. Eurocontrol laat weten dat in elk geval tot vier uur geen vliegverkeer van en naar Brussel mogelijk is. Een overvliegend verkeer op grote hoogte, dus vanaf zo'n zeven kilometer, kan nog wel, omdat dat niet gestuurd wordt door Belgocontrol. Vorig jaar zaten er meer mensen in Nederland in de cel dan in 2013. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zaten ze wel korter vast. En dat komt vooral doordat meer mensen vastzitten voor lichtere vergrijpen. En ook worden steeds meer mensen in zogenoemde gijzeling geplaatst. En dat gebeurt bijvoorbeeld bij het niet betalen van een verkeersboete. En ook dan is de tijd in de cel veel korter. Kinderidolen op voedselproducten die zetten aan tot overgewicht, dat zegt Foodwatch. De voedselwaakhond vindt dat er gestopt moet worden... met Maya de Bijranja, K3-chips en Bumba-koekjes. Kinderen vinden snoep en ijs met daarop een bekend figuurtje leuker en lekkerder. En ook eten ze er volgens de voedselwaakhond meer van. Kinderen kunnen zo op jonge leeftijd al overgewicht krijgen... waardoor ze de rest van hun leven daar last van kunnen houden. Foodwatch heeft bedrijven als Studio 100, Disney en de Efteling een waarschuwingsmail gestuurd. Rond deze tijd begint in Zwitserland een persconferentie... van de Wereldvoetbalbond FIFA over de arrestatie van zes bestuurders. Ze werden vanochtend opgepakt in Zwitserland op verdenking van corruptie. Onder meer bij de toewijzing van de WK's. FIFA-voorzitter Blatter geldt niet als verdachte... maar de actie wordt wel gezien als een ernstige bedreiging voor zijn positie. Het is de bedoeling dat vrijdag de nieuwe FIFA-voorzitter wordt gekozen. Het weer, het is bewolkt, maar het is wel droog. In het zuiden en het oosten schijnt wat vaker de zon. Het is 15 graden in het noorden tot 18 in het zuidwesten. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. En ook vrijdag en zaterdag zijn er dan wat buien. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Two by two, mm -hmm. two, by two.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 on the Deze er deze liewie, deze liewie, deze liewie? Doe mij bij, deze liewie, deze liewie. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je me weer met mijn crew? Wij chanten in de Jamie Wood, super slecht gaan in de Peter Zoom. Molly voor me terwijl het niet hoeft, help je mij terwijl ze niet doen. Nu ga ik slecht in mijn weg, maar zet dan molly in mijn schoen? Tan de dom in mijn hoofd. ik ben een misselijk kind. you need I've been a miss kid.